NCRV. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Govert van Brakel. Van harte welkom. Bent u bij het uh, tweede uur van Casa Luna? Het afgelopen uur sprak ik met Guus Geurts. Hij pleit onder meer voor een terugkeer naar kleinschalige voedselvoorziening... om de grote wereldvoedselcrisis te bestrijden. Vannacht wil ik het graag met u hebben over het uh, zelfverbouwen van voedsel... Doet u dat zelf verbouwen van voedsel? Eet u zelf gekweekt voedsel? Heeft u een, uh, een moestuintje? Verbouwt u op een andere manier? Uw eigen eten? Smaakt het beter dan uh, wat u uit de supermarkt haalt? Laat het weten via 0800 1121. 0800 1121. Of uh, stuur een e-mail naar casaluna@ncv.nl. Twitteren mag ook hashtag Casaluna. U belt en wij draaien. and Gabriel Rios en uh, het nummer You Will Go Far. U belt uh, op uh, 0800 1121 op de vraag of u zelf uw voedsel kweekt... of dat u een volkstuintje heeft. Dag Ad, goedenacht. Ja, ik, ik ben blij dat er zo gesproken wordt. Ik, ik, naar aanleiding van die kiemenkwekerij... ik tel al 15 jaar en meer... Kiemen gewoon in de keuken in potten voor mezelf. Ad, geef eens een beeld. Wat zit er dan in die pot? Wat Kiem je... Jij... Nou, ik, ik, ik doe gewoon, net als iedereen, de pulvruchten doe je in de pot. en zeg maar, zo'n grote honingpot. En dan doe je twee, drie centimeter pulvruchten in. Of linzen, of, of tarwe. Die laat je nacht weken En daarna spoel je ze drie keer per dag af. En zet je ze weg en doe je een doekje eroverheen. En dan drie, vier dagen zit die pot helemaal vol met spruiten. Dus jij kweekt in feite je eigen onbespoten groenten. Ja, dat doe ik al jaren. Ja, maar... maar ik heb ook een opleiding gevolgd... Biologische landbouw in Driebergen. Dat was in 1987, 88 ja. Zeg maar, het is... Is, je, je hebt dus potten in de keuken staan. Dat is een, ja. een bewerkelijk proces... als je daar toch uh, geregeld van wilt eten, neem ik aan. Nou, dan neem ik de postjes op en die vries ik in. Dan ja. neem ik postjes, zeg maar een handvol... En die doe ik in plastic zakjes en die vries ik in. En steeds als ik uh, mijn eten klaarmaak, gaat er elke dag gaat er een postje kiemen doorheen. Oh. Of ik werk met, met, met andere groentes, dan gaat er toch een postje kiemen doorheen. Want het is een explosie van vitamines, mineralen. Dat is fantastisch eten. Ja, maar uh, uh, uh, ik ben een leek hoor. Hoe kom je aan de kiemen? De, uh, elke de kiemen, de zaden bedoelt u. Ja, die, die, die ik, koop je? Elke natuurvoedingswinkel verkoopt de zaden. En dat betekent ook dat je levende zaden hebt. Want er zijn, als u bij de gewone kruiden die zou kopen... en u probeert dat, dan is er, of zijn ze bewerkt, dan komt er geen spruitje aan of niks. Dat zijn dode zaden. Oh, Maar waarom verkopen dus, ze ze dan? Ja, dus het zal de mensenborst wezen of je voor de ettensoep dode zaden hebt... dode ja. etten hebt of levende etten. Ja. En jij zegt, ik ga naar de natuurwinkel, want dan heb ik levende zaden. ...dan heb ik levende zaden, zaden die kiemkrachtig zijn. Ja. En, en... En, en, en, en dat er dan wat mee gebeurd is nu. Ja. Dat is, kijk, want ik kan geen tauge kweken, want dat is van de moenboon, dat is een sojaboontje. Ja. Kan ik niet zo groot kweken zelf. Dat is een veel kleiner spruitje, want ik gebruik geen mest, ik gebruik niks. Het is alleen maar drie keer per dag afspoelen met, met water en dan zet ik ze weg. En er zal iets boei in zitten, denk ik wel... Mm. Maar ik gebruik verder niets. Kun je aangeven Ad, hoeveel keer in de week je van, uh, van deze uh, uh, kiemen in de keuken kunt eten? Elke dag. Elke dag? Ja. Ik, ik eet altijd samengestelde groentes. Ik eet nooit één groente. Nee. Wat heb je vanavond gegeten? En ik eet ook... Uh, vanavond heb ik gegeten... Ik, vanavond heb ik uh, af een pannenkoek gegeten. Ah, oh. Maar gisteren heb ik wel een gemengde, gemengde schotel genomen. Ja. En ik eet dus zelden rauwe groenten. ik eet Zelfs mijn sla en mijn handdijven doe ik roerbakken. Even roerbakken. Spinage doe ik even roerbakken. Maar dan gaat bij mij altijd een hand kiemen doorheen. Ja, maar, maar waarom uh, moet je dat roerbakken? Is dat voor de smaak of waarom doe je het? Nou, de roerbakken. Je moet een ert of een lins. Moet je dus iets verhitten, want er ontstaat een stofje in die schadelijk is. Dus door verhitting gaat dat eruit. En tarwekiemen, die kun je zo rauw eten. Dat, dat kun je in de sla doen, als je slade eet. Ja. Maar de, de, de, de, de, de erten en de, en de linzen en de kikkererwten, dat is ook een heerlijk. Het, trouwens, ik doe het met rijst ook. De rijst kun je ook kiemen. Ja. Zeg maar, jij, met... La, Ad, je zegt net, ik doe dit al 15 jaar op deze ja. manier. Wat is voor jou het moment geweest om op deze methode over te stappen? Waarom heb je dat gedaan? Omdat eh, nu nog steeds een hele... Ik zit in de Verstreek, ik zit in, zijn in de gemeente Loenen. Vanaf, vanaf, vanaf Maarsen tot op Kou en wees kun je haast geen natuurvoeding kopen. Alleen sporadisch bij, ik noem nou enkele bedrijven, C1000, Albert Heijn, hmm. daar kun je nog wat kopen. Maar dat zijn dan de, de, de, de bekende paddenstoelen en de zuivel, dat kan dan. Maar als je echt naar die kiemen toe wilt, Dan zou je toch een natuurvoedingswinkel moeten ja, hebben. En doe jij dat uh, met het oog op je gezondheid? Dat je denkt van, dat is, dat is goed voor me? Ja, ook. Want ik ben ook vegetariër geworden. Ja, wat, wat heeft je over die drempel geholpen dan? Dat is gekomen doordat ik die opleiding begon. te naar ja. een andere visie op het, op, op het, op, op het uh, leven en hoe de dieren leven in, in uh, de intensieve veehouderij. Ja. Of je ziet de extensieve ja. de veehouderij zoveel. Nou ja, verschil. dat is wat Guus Geurts het eerste uur uh, heeft uh, betoogd. Uh, dat heb ik niet gehoord. Uh, nou, dat, dat die hele voedselvoorziening nu als el, een van de zorgpunten daarvan is dat het schadelijk is, zoals het nu gaat, voor mensen Natuurlijk. en milieu. En, en dus Natuurlijk. ook voor de, de dieren en het dierenwelzijn. Maar je hoort toch ook aan hetgeen waar het voor geteeld wordt? Het wordt geteeld voor de export. Ja. En daarom is het allemaal intensief. Als ze de mest daar nou ook van de dieren mee exporteren. dan hielden we dat hier niet allemaal achter. Want de vervuiling is daardoor ook groot. Want de maisvelden. dat zijn ook plaatsen, Want toevallig kan mais veel mest hebben. Ja. En het stinkt ook altijd bij die velden. Want ze gebruiken alle soorten mest: kippenmest, alles vlucht door. Ja, dus je, moet, het... je gaat soms van over je nek van wat ze daar in die grond stoppen. Ja, maar ik wist, ik, je bent allergisch, gewoond. begrijp ik. Uh, uh, sowieso uh, voor, voor dit soort mesttoestanden. Ik wist soms mijn eten niet als dat gebeurd is. Nee. Zo, zo stonk het niet om. Ik heb altijd buitenaf gewoond. En, en dan gaan ze dat dus zo gauw ze horen dat er regen komt. Nou, dan, dan, dan, dan ruik je het alweer. Ja. Dat, is, dat is een verschrikking. En dat heb je in de extensieve veehouderij. De biologische veehouderij wordt de mest verkomposteerd. En er was ook op de, op de mm. televisieprogramma Beneteman, of Kneteman, weet die man. Kneevel. was. Die man die, die kon komen kweken, gelijk al, ja, er zullen biologische komen zijn, want die gebruiken mest. Nee, de biologische landbouw gebruikt compost. Dat is tierenmest die omgezet is. Maar jij zegt, ga als je toch mest gebruikt, ga dan uh, vooral uh, direct naar de dierlijke mest? Nee, maar vercomposteerd. Ja. Maar wat, wat doet de gangarenlandbouw? Want die zeggen dat ze geen mest gebruiken. Is de, de pure gier wordt geïnjecteerd in de landerijen. Ja. En komt daaruit in, de, in het water. He, door, door regen. En dat wordt weer gebruikt om weer te sproeien. Nou, zo, het, het is een kringloop van uh, slechte omstandigheden. Ja, maar dan gaan ze naar die biologische bewijzen. Nee, de bacteriën komen gewoon bij de intensieve veehouderij vandaan, Daar hebben we nu genoeg over gehoord. De MRSA en, en, en, en de, het, de, de, de, de, de, de, de die geiten, die ziekte, hoe is dat ja. ook weer? En, en ook in die gekke koeienziekte. OPC zelf, dat begon al in 1987. En dat is dus. Uh, het probleem, niet de biologische landbouw... dat ze zo geteeld hadden zoals de biologische landbouw... dan hadden we topproducten en zeer gezonde producten. Is, en dan u... wil je de mensen ook een paar doemetjes ja. meer betalen. Ja, dat is waar. Kijk, dat, dat blijkt dan ook wel weer uit onderzoek... Uh, uh, van het Bureau Levensmiddelen onder andere. Uh, dat we best wat meer voor onze uh, groenten willen betalen, hoor. Dat dat niet het pijnpunt uh, is. Er is recent onderzoek uh, gedaan, dus... Ad, ja. ik, ik dank je wel voor je verhaal ja, en succes met het uh, Kiemen uh, morgen. Ja, oké. Okay. Dank je wel. Ad, al 15 jaar kweekt hij uh, dus uh, Kiemen. Hebben we nog een nieuwe beller? Zullen we die bellen? Uh, collega Jelmer gaat uh, de telefoon bedienen. 0800 1121. U kunt uh, uiteraard ook uh, mailen naar Casaluna... Uh, at nchv.nl en twitteren natuurlijk hashtag Kazaluna. Ik zal zingen tot morgen vroeg Iedereen slaapt Alles is rustig De wereld is moe Ik blijf zingen tot morgen vroeg Ik zal zingen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 ik blijf zingen tot morgen vroeg. Ik zal zingen tot morgen vroeg. Iedereen slaat, alles is rustig, de wereld is moe. Ik blijf zingen tot morgen vroeg. Ik zal zingen. Als een mooi boek, ik blijf zingen tot morgen. Vroeg. Als de zon straks weer opstaat en de wereld weer mooi maakt. Als een sapie, die schittert, betovert, de wereld herovert, van de einde tot hier heb ik gezongen. Ik blijf zingen tot morgen Johan Verminnen zingen tot morgen vroeg. Jelle de Jong, nacht. Hoi. Mijn vrouw, ik heb twee dingen. Uh, inhakende eigenlijk op de eerste spreker na één uur. Meneer Ad. Uh, mijn vrouw maakte, zij is moeilijkse, die maakte zelf toge. Door kleine harde etjes, ik heb ze hier nog. Die uh, moesten in een vergiet doen. En een vochtige doek, moesten vochtig houden, overheen In één nacht gingen die uitspruiten tot toge. Ja. En dan dacht ik meteen aan de Westfriese Flora... waar ze toen bassins hebben gevuld met water uit de brandslangen. En dat staat maandenlang stilstaand water. En dat is echt uh, heel gevaarlijk. Ja. Um, maar en... waarom deed je vrouw dat? Gewoon vers uh, togeen eten. Ja. He, want togeen, dat verslechtert heel snel. Dat rot uh, wordt sne ja. heel snel rot. Maar ik denk dat, dat, dat ze water gebruikt hebben... wat dus lange tijd... ...stilgestaan heeft ongeveer dezelfde manier als die brandslangen... ...want ze moeten steeds nat sproeien. Ja. En uh, als tweede, die meneer had het over uh, mest van biologische bedrijven... Ja. ...en de gier, en die gier die laat men wekenlang in de gierkelder staan... ...en dat is het gevaarlijke spul, dat is gist dat is met ammoniak, geeft dat af... En dat is vreselijk stinkend. En hoe erger het stinkt, hoe kwalijker het is. Dat is net als alcohol. Een gistingsproces En het is gif. Ja. Eelle, um, ja. be, begrijp ik dat je vrouw er niet meer is? Dat, uh, nee, ze nee. Ze, daten, ze, ze, ja. ze maakten zelf touwgé. Ja. Je sprak in de verleden tijd. Ja, dat klopt. Ja. Dat is moeilijk voor je. Ik hoop, uh, ik hoop dat je nog wel, uh, laten we zeggen, de als herinnering ja. aan haar bij het avondeten uh, nuttig. Ja, het mag te lekker eten, hoor. Ja, ja dat zal best. Ja, het is gewoon bescheiden uh, hoor. Ja. Maar ze is uh, zonder boodschap weggebleven. Oh. Nou, ik dank je in ieder geval voor je, voor je verhaal, uh, Jelle okay. de Jong. Jo, bedankt. Dag. Meneer Dag. Hoekstra, Hoekstra nacht. Ja, goede... Uh, oh, ik moet de radio nog even zachter zetten. Iets zachter, anders ik, gaan we pieperen. Ik ben een babyboemer, maar. Uh, u moet de radio nog uh, wat zachter zetten. Wat zegt u? U moet de radio nog zachter zetten. Nog zachter? Ja. Zet dat, wel even uit. dat u zelf niet meer hoort. Uh, u bent een babyboer? ja? Juist, ja. In de jaren zestig uh, heb ik al boeken gelezen van Ivan Illich. Nou, een ik groot meen, onderwijskundige, hè? He? Leen was, ja. wat zegt u? Dat was uh, geloof ik een groot uh, onderwijskundige ook. Juist, ja. Ja. Maar die pleiten al voor uh, regionale organisaties en zo zouden hij het onderwijs hij ook ja. regionaal organiseren. Je gaat gewoon in dienst bij een smid, die geeft je verklaring over wat je, wat je kunt, dan ga je naar iemand anders toe. Hmm. Dat hoeft niet, uh, want volgens mij die grote systemen, die, die lopen aan alle kanten lopen ze stuk. Dus u zegt uh, kleinschalige landbouw, waar ook uh, Guus Geurts het eerste uur voor pleiten, dat is waar we naartoe moeten? Nou, uh, niet per se kleinschalig, maar regionaler. Hmm. Het is nu is het allemaal, uh, het moet werelds moeten worden. En, maar de omstandigheden in Peru zijn heel anders dan de uh, omstandigheden hier in Friesland of in Nederland. Ja. Volgens mij is het een... een uh, de regering die vertrouwt niet op de gewone man. Die wantrouwt hij, die het de boel. En dus uh, gokt hij op grote systemen. Want dan kan je de heeft. mensen beter controleren, zeg je? Juist, ja. Nou, nou. Zeg maar, uh, uh, uw eigen uh, praktijktijd. Uh, uh, had u een tuin uh, vroeger? Ik heb vroeger een tuin gehad, ja. En, en hoe zag hij eruit? Nou prima, dat liep als een trein. Ik vond vooral, uh, de composteren vond het prachtig. En ah, wat, wat, wat, wat, wat teelde je, wat verbouwde je? Van uh, alles wel, aardappelen en, uh, en bieten. Ja, alles wat waren gewoon simpele dingen. En ah, daar kon je van eten? Goed van ah, eten? Nee, nee. Ah. Dat, ja, dat is, uh, dat is altijd de ellende van... Uh, als jij je hebt, dan ligt het voor een kwartje in de winkel. En dus dan moet je rekening mee houden. Maar onder, uh, onder een glasplaat kan je hele leuke dingen doen. Ja, het is, het is sowieso leuk als je ziet uh, dat dingen groeien uh, en bloeien... die je zelf als het ware gezaaid hebt. Ja, het is prachtig. Dat is leuk ja. natuurlijk. Ja. Maar ik geloof, ja, in, in, in uh, Engeland zie je dat ook. Dat, uh, daar komt het systeem ook helemaal op. Self-fulfilling, profit, dat weet ik veel allemaal hoe mm. heet. Maar uh, ik geloof niet dat, ja, je kunt niet allemaal uh, zelfvoorzienend zijn. Dat is onmogelijk als je in een flat woont, dan kan dat niet. Nee. Dus uh, ja. Ik, ja, je zult niet zonder grote dingen doen. Maar het kan wel allemaal wat simpeler. En, mm. uh, op deze manier loopt het volgens mij ook niet goed. Nee, nou ja, ik las... Uh, uh in de aanloop naar deze Casa Luna... dat geloof ik 97% van de mensen in Nederland... zich verder helemaal niet bezighoudt met onze voedselvoorziening. Dat is maar 3% van, ja. uh, van de mensen is bezig om het hele land uh, van voedsel te voorzien. En we gaan naar de supermarkt en we vinden het heel normaal... dat we alles kunnen krijgen wat we zoeken. Ja, hoe we hoeven niks meer te doen. We zijn, hoe, we zijn er we zijn we helemaal niet meer mee bezig. Nee, we hoeven geen aardappels meer te schillen. We kopen het gewoon uh, wat er is. En, maar ja... We zitten nu in een jeugd die, die is totaal verwend. En, uh, maar uh, ja, we gaan een slechtere tijd gemoed. Hm. Dus uh, er komt straks weer een uh, generatie die ja. het anders doet. Nou ja, dat, dat heeft inderdaad ook met bewustwording, bewustzijn uh, te maken. Hè? Dat, we, dat we weten wat er gebeurt, hoe we daar aankomen en, en waar het naartoe gaat. Ja, juist. Ja. Meneer Hoekstra, uh, dank u wel voor het uh, verhaal over de jaren zestig en de kleinschalige landbouw. Ja, akkoord. En Ivan Illich. Niet Ivan Illich, ja, zeker. Ivan Illich. Ja, oké. Dank je Amy McDonald, This Pretty Face. Leo. Dag Leo. Hallo, Hallo. Hallo, goeienacht. Leo, we hebben het over voedsel deze nacht. Over voedselvoorziening, over bewustwording... over uitputting van de aarde, wat we er tegen kunnen doen. En wat heb jij voor verhaal? Nou, ik sprak net met, je, met die man aan de lijn. En onze Daan van Negen, die heeft een moestijdje het Lachen, niet? Ik weet het niet. Wat, uh, Daantje van Negen? Ja... Hij was bij een vriendje aan het spelen, en dus toen kreeg hij die pompoenplantje mee. Ja. Ja, van, het, van het een komt het ander en daarna had hij had die paar bakken neergezet. Met een beetje potgrond erin en hebben we wat radijs gezaaid. En hebben we hebben wat peen ingezaaid. En wat staat er meer in? Een paar maisdingen staan erin. En radijs, lach joh. Ja, wat, uh, maar is hij een enthousiaste tuinier geworden dankzij uh, uh, deze werkzaamheden? Nou, ik denk dat het hem een beetje interesseert. Weet je niet dat, hoe dat nou in godsnaam kan groeien? Want het is natuurlijk niks wat je erin gooit. Er komt best wel wat uit. Ja, het is ontzettend leuk natuurlijk om te zien voor een ventje van 9 dat, uh, dat ja. de arbeid succes heeft. Ja, precies. Ja. Alleen, nou, nou, vind ik het wel lachen wat die pijn, dat wordt natuurlijk een beetje de grond in groeien. En het is een bak, ik denk dat die 20 centimeter hoog is. Dus we krijgen om de hoek pijntjes, denk ik dan. <laughs> Maar er is al geoogst, uh, begrijp ik. Nee, nee, nog niet. Het ja? ja, ijsje schiet lekker op. Ja, dat gaat altijd snel. Ja, dat in principe kan kind dat of met drie weken een ja. beetje klaarwezen. Maar ja, die pijn, dat komt dan wat op. En uh, weet ik wel, daar staat, we hebben er al een tomatenplant voor gekocht. Ei. En, uh... hey. en uh, toen was de verbinding met, uh, met Leo in ieder geval weg. Uh, en het verhaal over zo'n Daan, Daantje, van, uh, van 9. Ria, goeienacht. Hallo. Goeienacht. Dag Ria. Ja, even mijn radio uit. Radio uit. Ja. Spot aan. En daar ben ik. Daar ben ik. Ik hoor het. Ja. Gezellig. Ja, ja Ria, ik denk... maar ik begrijp, want uh, jij hebt ook met die meneer gesproken net. Uh, de, met Jelmer, een collega ja, aan de, aan ja. de telefoon. Je hebt nare herinneringen? Nou, Bas, zeg. Ja. Okay. Ja, daar heb ik nog steeds last van. <laughs> Vroeger uh, kweten mijn ouders allemaal zelf groenten in de tuin. En uh, ja, dat was vroeger zo. Iedereen dat, deed dat, hè? Nou, dat weet ik niet. Want waar, waar, waar zat jij dan? Waar woonde je? In Noord-Holland. Ja? En lekker en... de ruimte? Ja, veel ruimte hadden we. Dus sla voilà, En uh, nou, in de winterboeren kolen En, en uh, nou, van alles eigenlijk. Ja. En aardbeien en alles. En wat is dat, wat, wat is dat voor naast dan? Uh, ja, als kind zijnde, dan, uh, dan plukte je natuurlijk wel eens wat, hè. Dan ging je vroeger naar school en pikte je nog eventjes een uh, een aardbei of een, uh, hoe heet zo'n uh, uh, radijsje. Oh, radijsje. Radijs en peen, ja. Ja, en dat, uh, nou, dan plukte je er eentje vanaf en dat uh, stopte je mond dat... Uh, ja had je door midden en dan zag je een grote worm doorheen lopen. Ja, maar je moet ook wachten tot je moeder oh. had schoongemaakt. Ik, ik, ik hoef dat allemaal niet meer. Nee? Geef mij maar gewoon dat uh, nou, uh, iets wat veilig is. Want ik ben wat dat betreft uiteindelijk heel kieskeurig geworden. Nu nog steeds... Want als ik uh, bijvoorbeeld een pak spinazie koop waarop staat het is gewassen, nou het kan gewassen zijn, maar ik was het nog een keer. Ja. Dat is met al dat soort groenten, want met die, zelfs met die gewassen spinazie zat er nog een grote vlieg in. En zelfs met de bloemkool zit er nog een, een, een, een, een beestje in. Nou, ik. Ik vind dat griezelig. Ik vind het eng. Ik denk dat ik het van mijn jeugd heb overgehaald. Je uh, ja, je, je hebt een trauma, Ria, van, uh, van dat uh, tuinieren van je ouders. Ja, want ik kijk echt alles na, hoor. Ja, tuurlijk. Want als ik bloemkool snij, nee, kijk ik tussen elk stroomkie. Ja. En als ik een... Ja, daar loopt het altijd wel eens wat tussen. Dat koop ik niet eens meer, want ah. als ik er ooit wel eens eentje eet... en uh, breek hem door middag, kijk ik meteen. Nee, dat, uh, dat eigen... Tuingebruik zonder bespoten te zijn, of weet ik wat. Dat, ja. dat zit allemaal griezelig vol met vlakken, uh, uh, ja, ja, wormen. Ja, maar niks garandeert je dat die worm niet meegaat in de verpakking van de supermarkt toch? Nee, en daarom was ik juist ook mijn groenten. Ja, tuurlijk. Heel goed, want ik kijk altijd of er geen beestjes in zitten. Want als je bij mij e eet, dan eet je ook echt veilig. Ja? <laughs> Hoop maar, ik dan maar. Ja, want je maar houdt er ook wel rekening mee met goed. je gasten. Wat zeg je? Haar je er ook rekening mee met je gasten? Dat je denkt van nou, ze moeten ja. wel uh, wormvrij eten vanavond? Ja, natuurlijk. Oh. Het al is het alleen maar voor mezelf. <laughs> wat heb ik je... moet er geen beestjes, geen fliegie, niks in hebben hoor. Nee. Als ik ook maar zie Ach. dat er iets in zit. Nou, dan was ik het wel tien keer. Want het moet echt, echt zonder beestjes zijn. Ja, allemaal beestjes. Zeg, luister eens, wat heb je vanavond gegeten? Uh, vanavond... Hebben we makkelijk gegeten, want mijn man wilde tosties eten. Oh. Maar gisteren had ik bloemkool. <laughs> oh, dus gisteren had je een zware dag met de beestjes, maar met nee, de tosties... Nee, ja, tijd. Ik, ik kijk er goed naar, hoor. Ja, ik weet het. Ja, nou. oef. Nou, ik weet het. De rillingen lopen over mijn lichaam als ik er nog aan denk. Nou, ik ben er heel voorzichtig mee. Ria, ik dank je wel. Uh, Geen dank en, uh, en een prettige uitvinding. Ik dank je voor je reactie. Goed, dag. dag.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 Trying to say just sounds like a worn-out cliche. Ignore it's real life. Blunt, James Blunt, and I'll be your man. Kim Borkent, goeienacht. Goeienacht, hallo. Kim, uh, ik begrijp dat jij uh, tot de kaboutenbeweging hebt behoord van Roel van Duin? Ja, hij woonde ook in de straat waar ik uh, de oude kleermakerij van mijn vader een nieuwe invulling probeerde te geven, het winkelpand. Ja. En uh, daar heb ik een, ben ik een winkeltje met Eva in begonnen in uh, kleertjes en... ...kraaltjes in India in tweedehands en uh, nou ja, een jongerenwinkel van uh, 1970 was het. Ja. En <coughs> via die kabouterbeweging uh, die toen uh, opkwam, de gemeenteraadsverkiezingen... De, ...Roe van Duin die had uh, mensen uh, weten te, te zo gek weten te krijgen, zou ik maar zeggen... ...om uh, met bakfietsen uh, bestellingen uh, onbespoten voer uh, te gaan afleveren... ...bij mensen die dat bij kabouter bestelden. En dat was een heel grappig gebeur in de stad... Het gebeurde erg uh, amateuristisch, studenticoos en uh, ludiek ook. Maar uh, toen werd er een nieuw depot, heette dat, hè, de plek waar dat, uh, de stad werd ingereden. En van daaruit werd het dan verdeeld. Er werd een nieuw depot gezocht, want dat was in uh, de Tichel, een jongerencentrum. En dan moest het weg. Het was te chaotisch. En ik heb die mensen in mijn net geopende winkeltje toen ontvangen. Je had een winkel dus een met beetje. onbespoten groenten? Ja. ja, dat was toen nog uh, alleen biologisch dynamisch. Hmm. Van de antroposoven die daar al in de twintig jaren mee begonnen. Ja. En dat kon je niet in winkels kopen. Of, of, je had wel reformhuizen, maar die deden niet aan vers. En ook trouwens, onbespoten was toen ook geen item. Die, volkoor, die reformhuizen hmm. van de vooroorlogse jeugdbeweging eigenlijk, die, die waren meer op de issue volkoren. Ah ja. En, en onze generatie die is toen begonnen met dat onbespoten. Ja. En de antroposofen die weliswaar vanuit die vorige generatie, die voorrolige generatie stammen... maar die, die verkochten dat materiaal eigenlijk alleen maar in hun eigen consumentenkringen, zoals dat heet. Ja. Is, is het een onderwerp, uh, Kim, waar jij vandaag de dag ook nog mee bezig bent? Ja, zeer. Want kijk, ik heb, uh, ik heb, uh, meneer Geurts heb ik uh, goed beluisterd, met gespitste oren... En um, ik hoorde die fragmenten van Louise Fresco... die ik ook van de week al even op de radio had gehoord. En um, Ik heb haar natuurlijk vaak gelezen en gehoord. En uh, Geurts zette zich erg af even tegen Louise Fresco... maar ik vond dat hij daar de slechte argumenten voor gebruikte. Hij uh, begon over haar posities bij Unilever... en de Rabobank uh, ah ja. te klieren. En dat is volgens mij erg onterecht, want als er één... Voedselmultinational is die uh, de, de weg naar het uh, biologische pad uh, voortvarend insluit, de, ins, inslaat... dan is dat uh, waarschijnlijk Unilever. Mm -hmm. En ik wil verder niet uh, Unilever verdedigen of die Rabobank... Maar hij zou meneer Geurtsen toch naar zichzelf moeten kijken. Want hij laat dan het voorwoord door meneer Wijfels schrijven, begreep ik. Ja, dat klopt. Helemaal Wijfels. Maar Wijfels is zelf nog bestuursvoorzitter van die Rabobank geweest. Niet dat ik dat slecht vind. Maar ik begrijp wat dat betreft de kritiek van Geurts op Louise Fresco al meteen niet meer. Nou ja, omdat Wijfels weg is bij die Rabobank, voor zover ik weet. En dat voorwoord schrijft als hoogleraar duurzaamheid. Ja, en ook boerenzoon. En als boerenzoon. En... ook. Zeker. En Louise Fresco op dit moment nog actief is uh, ja. in dat bedrijfsleven. Nou, maar uh, over Louise Fresco, ik neem haar toch wel even in bescherming, als dat nog even mag. Want ze wordt gepresenteerd in, uh, in dit gesprek als uh, uh, hoogleraar duurzame landbouw. En dat Duurzaamheid. Is... Maar ze is begonnen als hoogleraar uh, in Wageningen, zo'n jaar of dertig ja. geleden of zo, als leraar tropische landbouw. Oh ja. En ze is afgestudeerd, uh, gepromoveerd geloof ik, op de kassaverteelt. Dat zal. Weet ik. Maar uh, ik denk dat Geurts, Louise Fresco, ook verkeerd heeft begrepen... als het gaat over dat grootschalig kleinschalig. Mm. Wat Louise Fresco doet, is voorkomen dat het grootschalige gedebunkt wordt. Mm. Maar ze is niet tegen het kleinschalige. Nee, wat, ik, ik, ik, ik, denk, het gezegd, ik denk eerlijk gezegd, uh, Kim, dat ze... Uh, dat is min of meer hetzelfde, beogen. Ja. Uh, help en red de aarde, want die aarde die raakt uitgeput. Uh, we zijn daar maar limietloos uh, bezig om uh, alle bronnen leeg te zuigen. Nou, dat vind ik alweer overdreven, hoor. <laughs> nou ja, we we, laten we zeggen, we gebruiken meer, dat heb ik er wel van onthouden... we, ge we gebruiken meer van die aarde... Ja, dan die in de komende tijd waar. kan herstellend weer kan terugbrengen. Dus, maar er is een razendsnel groei... Er komt een achterstand. Je. Wat zei je? Maar er is een razend, uh, snel groeiend inzicht In? dat het anders moet. En uh, de structuren die er nou helemaal zijn, die zijn misschien niet helemaal toereikend. En er moet wat veranderen. Maar... Uh... Ik denk dat het toch de goede kant op gaat. Nou ja, als ik Geurts goed begrijp. en we krijgen straks 9 miljard mensen. Uh, die allemaal eten moeten die hebben. die makkelijk gevoed worden. Ja, zeker. maar als hij het voedingspatroon. en het eetpatroon. en, ja, en het, het kooppatroon niks. overneemt. vanuit Azië, ja. wat wij hier aan het doen zijn. dan zijn we de Ja, we moeten ook vlees gaan eten. Iedereen. En, en die Chinezen niet te veel vlees gaan eten. <laughs> ja, duidelijke zaak. En leg het maar uit aan de Chinezen. Jullie moeten minder eten. en dan kunnen wij lekker blijven eten. wat we al laten. Nou, maar die, die, die leren ook wel. Uh... Moet ik het zeggen? Uh, uh. De, die, die zien ook wel de, de het, het nut en noodzaak. het schip keren ja. waarschijnlijk. Ja. Nee, dat is waar. Dat is waar. Dat zijn geen gekke mensen, als ik het uh, denken Het Lijkt me niet. Nee, het lijkt me niet. Nou, Kim, uh, dankjewel. Ik vond het een plezierige samenspraak. Dankjewel. je hebt uh, de kwabte ideeën overeind uh, gehouden. Zal ik uh, uh, aangeven? In ieder geval ten aanzien uh, van uh, het eetpatroon. Oké. Okay. Dankjewel. je Drink Martini, let's never stop falling in love. Ja, u mailt ook, uh, u mailt ook over voedsel, voedselvoorziening, zelfredzaamheid. Henk Meister schrijft: Ik zaai jaarlijks basilicum in geraniumbakken op het balkon. Dat levert mij een kilo waanzinnige pesto op. Verder staan er roze rijm, laurier, munt, peterselie, koriander en salie onmisbaar in de keuken. De uh, rozen, en laurier staan zwinters binnen en zijn al 15 jaar oud. Een moestuin is wel erg bewerkelijk. In Italië zegt men niet voor niets: orto uomo morto. Hartelijke groeten van Henk en P Janssen, L Janssen moet het zijn, L Janssen uit de Die zegt: we hebben al jaren, al drie generaties lang een moestuin, een volkstuin en we teden daar aardappels, alle soorten groenten en ook fruit. De kwaliteit is beter dan in de supermarkt. Het ruikt ook nog echt naar fruit en vooral uh, de wortels. En die ruiken nog naar peen, wat je in de supermarkt al lang niet meer hebt. Het is wel heel arbeidsintensief met elkaar, uh, maar, uh, maar ongezond. En je weet wat je eet, het, maar uh, gezond, oergezond. <laughs> Stel je voor dat het ongezond was. Nee, het is heel, uh, heel gezond wat je uit de eigen tuin haalt. En je weet wat, uh, wat je eet. Het is natuurlijk wel seizoensgebonden... Met vriendelijke groeten. Alliantse te Berielen. En uh, Rodi uh, Kuipers zegt. Ik heb uh, heel goede ervaringen met het zelf kweken van uh, groenten. Mijn vader had een eigen groentetuin en ik ben er groot mee geworden. Mijn, uh, mijn ex en ik hadden ook een eigen groentetuin. waarin we onszelf uh, uh, met de opbrengst uh, goed konden voorzien. Nog heden ten dagen mis ik de smaak van eigen gekweekte groenten. En Pak ook echt iedere gelegenheid aan om van mensen groente te krijgen... die door hen zelf gekweekt is. Vroeger groeide je er ook mee op. In uh, Amsterdam, waar ik toen woonde, dat uh, hadden we via school... of vanaf de klas, had je een eigen tuintje. En daar hoor je tegenwoordig niks meer van. Kinderen die schooltuintjes hadden, ja, ik herinner me dat. Maar goed, zelfs in de jaren tachtig waren er al mensen die niet wisten... waar de aardappelen groeiden. Die dachten, die mensen, dat de appeltjes van, uh, van die bloei... boven de grond aardappels werden. Voor de goede orde, aardappels groeien alleen maar... Onder de grond je poot één aardappel en na verloop van tijd ontkiemt die. En uh, dan komen er allemaal die aardappels aan die kiemen. Nou, fijne uitzending verder. Ik vind, de jeugd heeft de toekomst. Dus laten we meer mogelijkheden scheppen om weer zelf te kunnen kweken en telen. Vroeger was het zo slecht nog niet. Hebben we er nog één? Ja. We hebben er nog een van zaadje uh, Burgerhart. Al decennia lang zijn de boeren en tuinders de grootste vervuilers. Het injecteren met uh, uh, de volgierende bacteriën zittende stront... gebeurt gesubsidieerd om de export te bevorderen... en de CDA-boeren te verrijken. De regering vertrouwt zijn eigen bevolking niet. En vice versa. Wat is er na de chemische uh, ramp? Uh, er is al niet de sloot ingespoeld en op uh, de weilanden in de weide omtrek terechtgekomen niet schadelijks uitroepteken. Geert uh, Geurts, uh, bedoeld uh, wordt Guus uh, Geurts ter zake van het vorige uur. De voedselvoorziening kan met zijn uh, roep in de woestijn... het nieuwe fascisme niet keren. De grote graaiers zijn overal aan de macht. U hoort het Sarah Winter geen doekjes om. Of in Nederland de graaiers uh, helpende Nitwits, een minister-president... die RTL Boulevard het mooiste tv-programma vindt... zegt Saartje, je wordt gedoogd door een psychopaat. Zo so, is het. I'm sending you an invitation. inside my head. Let's take a man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 en Daydreamer. Vincent, nacht. goeienacht. nacht. Wat is jouw reactie op de voedselvoorziening? Nou, uh, ik wil er twee, uh, twee dingen zeggen. Allereerst dat het inderdaad heel eenvoudig is... om, uh, om zomers gewoon je eigen slaatje... Uh, en en toestanden in pan te bakken te doen. Ik heb dat voor mijn, uh, voor, voor mijn atelier, voor mijn werkplaats. En uh, ja, je kunt eigenlijk de hele zomer door uh, vers eten. Ja. En... Uh, het is ook nog lekker en, en, en ja, je plukt er gewoon uh, ja, vanaf wat je nodig hebt die dag. En uh, de rest laat je gewoon staan en de volgende dag weer verder. Maar waar ik het eventjes over wilde hebben is Herman Wijvels. Want die, uh, die wordt hier nu toch weer eventjes uh, ja, weggezet als een soort uh, duurzaamheidsprofeet. En dat doet hij dan samen nog wel eens met, met die andere Flabrol, uh, Paul Rozenmullen. Het zijn allemaal mensen die dus, nadat ze hun leven lang goed geld verdiend hebben, nu in hun, op een oude dag nog eens eventjes uh, interessante dingen willen vertellen. Maar die wijfels, die is natuurlijk wel lang uh, van de Rabobank geweest. En het is de Rabobank die, laat ik zeggen, al 50 jaar lang boeren gedwongen heeft om uh, die grootschalige richting op te gaan. Want ik ben een uh, ja, geboren getogen in Amsterdam en als. Kind, dan, dan gingen we altijd naar een boer. En ik kan me herinneren van, van ja, 50 jaar geleden al dat als dan bijvoorbeeld de schoonzoon van die boer, die, die, die ging naar de bank en die wilde dan een, een, een, een in plaats van tien, wilde hij misschien 50 varkens gaan houden. Dus hij wilde uh, wat grote stalletje bouwen. Hm. En dan kreeg hij nul op het raket. Destijds al van de bank, van de Rabobank, althans de voorlopende, de Ruijse hm. Boer en maar hij kon wel geld krijgen als hij bijvoorbeeld uh, 200 of 500 varkens ging houden. Groot, groot en grootst. Juist. En ja. voor klein kreeg hij dus geen geld. Ja. En voor groot kreeg je wel geld. En op een gegeven moment had ik die boeren dus geen keus. En dat, datzelfde, dat, dat gold voor uh, de visserman. Een, een, een, een, een schip een beetje opknappen of een beetje... Nee, daar kregen ze ook geen geld voor. Nee, ze kregen alleen geld als ze weer een nog groter nieuw schip. Uh, met nog meer PK's uh, gingen bouwen. Dus die Rabobank die zit daar tot over zijn oren in, eigenlijk. In, in, waar we in de, eigenlijk die ellende waar we nu in terecht gekomen zijn. Ja, nou ja, ik vind het wel ver gaan om de Rabobank daar de schuld van te geven. Dat is een coöperatie van uh, uh, uh, uh, bedrijfjes. Dat is, uh, een nou, bedrijfjes. Bedrijfjes. Nou ja, ik maar bedoel, de, de Rabobank is lokaal, is lokaal, hè? Tegenwoordig. Ja, nu, maar de Rabobank heeft altijd het systeem gehad. We zijn een coöperatie en elke, elke bank is ook uh, uh, zelfstandig. Ja, maar goed, dat is al lang verleden tijd. Maar in die tijd werd wel al, laat ik zeggen, die filosofie van groei en geld verdienen. Hè? Want geld verdienen en groei, dat was synoniem. Ja. Uh, ingezet. En die boeren, die zitten nu allemaal tot, tot over hun nek uh, in, in de schulden. Hè? En, maar dat is een proces dat is al heel lang gaat. En ik vind het een beetje gemakkelijk van die wijfels, dat hij nu een beetje gaat van, ja, het moet duurzaam en dit en dat. Terwijl hij natuurlijk jarenlang leiding heeft gegeven aan een organisatie die gewoon erop uit is om zoveel ja, mogelijk ja. uh, geld uit de, de mensen te trekken. Vincent, ik ga je afbreken, want dat is simpelweg omdat de tijd erop zit. Uh, en, en ik denk dat ik wel over Herman Wijfels moet zeggen... dat dat een, uh, toch wel een integere uh, een groendenker is. Laten we dat uh, uh, toch op bij nou de ja, dat is afsluiting jouw mening. doen. Die mag je ja, ja, zeker. Inzetten, maar ik heb de mijne. Ik begrijp het. Dank voor je bellen. We moeten, we moeten stoppen, want uh, Casaluna voor vannacht. Ik moet het antwoordapparaat uh, niet uh, vergeten. Dit is de voicemail van Casa Luna. Ja, hallo Helco. Ik heb nog een vraagje voor je. Jouw gast is betrokken bij een vierdaagse conferentie... met uh, milieu- en natuurfilosofen van over de hele wereld. En ik weet welk een warm hart jij de natuur toedraagt. Wat ik graag van hem zou willen weten, uh, van deze Jozef Keulaerts... wat hebben we eigenlijk nog wel aan echte natuur in ons land? Of is er allemaal uh, cultuurgrond geworden, cultuurgroen? Ik wens je een uh, goed gesprek. Dat is de boodschap voor Helco, voor de dag die eigenlijk al begonnen is, de dag van morgen. Morgen weer in Casaluna. Wij doen de deuren zo dadelijk dicht, maar niet zonder de mededeling dat u na het nieuws kunt luisteren naar WNL. WNL met nog steeds wakker Nederland. Ik wens u een goede nacht.